Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Wie wordt de nieuwe lijsttrekker van de VVD? Na 13 jaar Mark Rutte moet er ineens een nieuwe leider komen. Ja, we weten nog niet wie dat wordt, maar we weten wel wie het niet worden. Oud-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff die heeft er geen trek in. En ook oud-ministers Edith Schippers en Janine Hennis gaan het niet doen. Misschien wordt het dan toch justitie-minister Jessel Goes. Daar heb ik nog helemaal geen uh, antwoord op. Daar ben ik zelf nog over aan het nadenken. En uh, op dit moment ga ik daar helemaal niet zoveel over zeggen. En bent u al wel benaderd door het bestuur? Ik ga helemaal nergens verder antwoord op geven, sorry. Het bestuur van de VVD gaat deze week wel antwoord geven op de vraag. Zij gaan een kandidaat voordragen. Er heeft zich ook al een kandidaat gemeld, oud-VVD-Kamerlid André Bosman. Maar de verwachting is dat hij het niet gaat worden. En ook Frans Timmermans wil nog niet zeggen of hij lijsttrekker wordt tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Zijn naam wordt al genoemd als mogelijk gezicht van de PvdA en GroenLinks. Die partijen gaan misschien samen meedoen aan de verkiezingen. Daarover moet eerst nog worden gestemd. De uitslag wordt maandag bekend en Timmermans wil eerst op die uitslag wachten. De val van Srebrenica is vanmiddag herdacht. 28 jaar geleden werden in dat Bosnische gebied meer dan 8000 moslims vermoord tijdens een oorlog... Nederlandse militairen waren in dat gebied om ze te beschermen... maar hadden veel te weinig steun om een drama te voorkomen. En gaan we deze mannen volgend jaar zien op het Songfestival? Ik ben als het aan de bankzitters ligt wel, die hoorde je net. De YouTubers hebben net bekendgemaakt dat ze al bezig zijn met het schrijven van een nummer. Het is tijd voor een frisse wind die alle regels doorbreekt. En daarom melden wij ons aan als inzending voor het Eurovisie Songfestival 2024. Veel artiesten hebben zich in het verleden aangemeld, maar volledig al niet. Daar doen wij uiteraard niet aan mee. Ja, of ze ook echt mogen afreizen naar Zweden volgend jaar, dat weten we nog niet. De selectiecommissie die zegt nooit iets voordat ze een definitieve kandidaat bekend maken. Het weer, later vanavond komt er regen aan. In het oosten is er ook kans op onweer. Morgen begint bewolkt met soms een regenbui, maar later is er meer zon en het wordt een graad of 25. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel is de vertraging 10 minuten. A7 Zaanstad richting Hoorden tussen Zaandam en Purmerend een kwartier op onthoud. Op de ring van Amsterdam tussen Amsterdam-Buitenveldert en Durgen Dam 10 minuten. Op de N230 Utrecht richting Maarsen voor de aansluiting met Maarsenveen 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANB Verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 Won't you tell me your name? You are solid with me, go. All I can see is your Dolly, Madonna, and Mabel. They are all fine as Mick and Sable. Yeah. You may not be class with the elite, baby. I try. And you may not be hip to that jive like they talk in the street. Whoa, whoa, whoa, whoa baby, yo. Ooh. You look like Venus done up in bronze. And I know I'm a clown. Whenever you.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 Er zijn hier zoveel mensen zo gestoord, ik breng mezelf er door. Oh mijn god, wat is het gloor, het lijkt hier wel op Jordi Shore. Elke keer dezelfde diep, letterlijk dezelfde liedjes. Zo gaat dit elke keer. En hier staan we nog. Mijn rest is en ik. Mijn bier is dood geslagen, ik drink bacon zonder drink. Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Mijn deuren gaan wij deuren.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 Bye.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 Gloed winter witte over hem Mijn ruggegaat Loop maar wat mee te plerren Van kreppiet tot de roe nezen Vooraan in de polonaise en Mijn gaat En ik Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag heeft een besluit genomen... over haar politieke toekomst, maar wil daar nog niets over kwijt. Ook bij andere partijen is nog geen duidelijkheid over de lijsttrekker. In aanloop naar het WK vrouwenvoetbal... is het Nederlands elftal in Nieuw-Zeeland in opspraak gekomen. Speelsters zouden in een video de indruk wekken... dat ze de spot drijven met de haka, de ceremoniële dans van de Maori. De KNVB ontkent dat. Het Europees Parlement wil dat Europa een stevigere positie krijgt in de wereldwijde chipindustrie. Een nieuwe wet moet ervoor zorgen dat daar de komende jaren miljarden euro's in worden geïnvesteerd. De wet moet nog definitief worden goedgekeurd. Het weer, veel zon, later vandaag meer bewolking en in het oosten ook kans op onweer bij temperaturen tot 31 graden. ZFM op 106.9 is zon, zee, Zandvoort en zomer Chacalaca, bum chacalaca. Mis ojos ya te dicen lo que quiero, comerme completico el caramelo con esas cinturitas que me matan. Bum Boom, chacalaca, bum chacalaca. Oh, yes. Otra vez, otra vez la cabeza y los pies se mueven con mi bum chacalaca, bum chacalaca. Es otra vez, otra vez la cabeza y los pies se mueven con mi Ponchakalaka, ponchakalaka, eh. Camilo, mm. sube las manos, que he estado en la perna empieza. Ah, ah. Hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza. Ah, ah. hasta que no se meelas. Kala, bum, shakalak, Quiero que me agarres con La las patas. Gala. Como, como, Quiero nido de corbarak. Como, como, como garrapata. Bum, shakalak, bum, shakalak. Oh, yes. otra vez, otra vez. La cabeza y los pies se mueven con mi. Bum, shakalak, bum, shakalak, shakala. yes. Chocalata, vamos chocalata, oh, yes. Yeah. Oh, Además yeah. oh, yeah. la oh, yeah. combo chocalata, hey Emilia. Con esa miradita que no mata a nadie. Empiezo por tu boca y baja Buenos Aires. Yo sé cómo te gusta y tú también lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes, hey. Te gusta el movimiento que tiene mi cuerpo cuando tú me tocas, yo me dejo que te doy todo lo que tengo todo lo que tengo oh, yes. otra vez otra vez la cabeza y los pies se mueven con mi punchalaca pum chakalaca otra vez otra vez la cabeza y los pies se mueven con mi punchalaca pum chakalaca There is no water to put out the fire. Me and my dad are See me and Maria on the corner, thinking of ways to me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 Radio. Radio, Ben naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Yeah. Zie je verder, 24 uur per dag. Hete zomer.